Je hoort, zie je vertaald.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 Ik heb vandaag, uh, ja, muziek uit de jaren 50. Het eerste blokje van uh, ongeveer 20 minuutjes. Weinig informatie kunnen vinden over de artiesten. Soms de jaartallen zijn af en toe moeilijk te vinden. Maar ik heb voor u uitgekozen. Butterflies met Willem Wordt een wakker een opname.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 We willen bij de roet nu zingt heel het land, willen Willem wordt wakker. De willen Willem wordt wakker. De willen Willem wordt wakker. Die autoles les gaat nemen, die leert de eerste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 Maar dan zegt hij, meneer, ik geef je geen garantie. Heer in verkeer, geen spatje, groom of nikkel. Wat gaat dat ding keer? Je voelt in dat vehikel, heer in verkeer Alles weigert als die stijgen over hoddel eien. Als de kruk, als maar niet stuk was, hou die wekerijen. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer. Maar toch blijf je verbeten, heer in het verkeer.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 Hier in het verkeer, tegen een winkel, glas, rinkel in de etalage. Twee agenten, dat docenten, oh wat een ravage. Wanneer je bond en blauw ziet, besef je eens te meer. Een mens wordt heus zo gauw niet hier in het verkeer.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 1954. En misschien kent u hem. Jaren 50, 60. Een mannenveentje. herend verkeerd. Kim Liga. Mooie Vera en Uskadars. Misschien heeft hij hem op zien treden ergens in het land. Vroeger, later of onlangs. Het is uh, ja, een clown. Het was in die tijd een clown en uh, ja. Hij speelde dan op zijn... Uh, ja, op zijn zoals hij dat noemt. Uh, zijn uh, Toedricks En aan de plaats van Toby Rix hoorde u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 en totoslagen werden gedaan. Hij is beroemd om zijn manier van uitspreken van de uitslag 0-0... en hij dankt eraan de bijnaam Mr. 0-0. Behalve radioomroepen was Frits van Tuurhout ook nog zanger... in diverse jazzorkesten onder het pseudoniem Fred Starwood. Zijn groot succes had hij met het lied... Zij had een wipneus en een kerstmond, die u zojuist hoorde. En tot zijn zesde kiepte hij... in het voetbalteam van de Omroep Sport- en Ontspanningsvereniging...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 aan haar linkerhand zat maan, aan haar rechterkant papa, tegenover haar een tante en daarnaast haar gouvernante. Dus dat kind werd goed bewaakt en.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 hard dansen dat is nu je grootmama. mama jouw het doen dat eens na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 Ik ging van de zomer uit vissen, was Morita tussen het riet. Een snoekzaks, zijn een koppel van water, en zong gemeen dit lied. Kom erin, zet je kom erin, zet je zo maar bij. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zon op zee. Muurman gaat iedere week en maakt het dan tamelijk laat. Zijn vrouw wacht hem op bij de voordeur, en slaat met een volk in de maat. Kom erin, zet je hoed op, kom erin, zet je stoel maar bij. Doe maar net of je thuis bent, vooruit zet je zo op zee. voor drie marketingstars, marketingsters moet ik zeggen, met O Heideroosje. En daarvoor hoorde u muziek van Max van Praag in de kleine dilange. En Max van Praag kennen we natuurlijk allemaal, geboren in Amsterdam. Op 24 juni 1913 en uh, overleden in Hilversum op 10 juni 1991 was een Nederlandse zanger... die vooral in de jaren 50 van de 20e stijl een aantal successen... voor zijn Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50... ...waaronder als ik twee maanden met mijn fietsbel bel... ...en daar zijn de Appeltjes van Oranje weer. Van Praag vormde in die tijd... ...samen met Willy Alberti het duo de Straatzangers. Onder die dames hadden de heren diverse hits... ...waaronder aan het strand Stil en Verlaten... Een opname van 1955... Georganiseerde hij, organiseerde hij jaarlijks het Loodstreekse jazzconcours?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 Twee rare Chinezen, wilden heel sportief eens wezen. Pong zei Ping, wil pingpong spelen. Ping zei Ping, wil niet verhelen. Ik heb het wel eens geprobeerd. maar slaan steeds de bal verkeeld. Pong zei Ping, doe maar je best, dan leer ik je wel de les. Ping, ping, -pong en, ping -pong en Pong spelen pingpong. Ping -pong. Ping -pong. Ping pong zegt de pingpong, pong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 met zijn mond wijd open, plots gaf Pong een reuze knal. Ping zei Pong, waar is de bal? Pong zei Ping, een haasgestik, ik heb een bal ingesnee. In spin, de bal gaat in uit, spuit, de bal gaat uit. Ping en Pong spelen ping-pong, pong Pang zegt de ping-pong.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 Lekker man, ping en pong speelt ping pong. Bang zegt de ping pong bam. Waar? Bang zegt de ping pong bam. Waar? Bang zegt de ping pong bam.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 Nee, Zandvoort zandvoerder Zandvoort De lange stoet de bergen in van het circus Jurenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daarachter de hoge bergen ligt het laag. Ga maar eens Ik loop gearmd met een kater voorop. Daarachter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 Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en Bierlala verdwijnt, dan steken we de lofgrond rond en ook de dikke traag. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaas En onder de gouden hemel, in de zilveren zon. Altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt door de heuvels en door het grote bos. De stoet voor groet de in van het circus Zoom Bos. En we praten en we zingen en we lachen. <hijen> lachen> het laag. achteraan uit 1961, brandend zand van iemand minder dan Anneke Greulow, en toen die plaat van uh, Boudewijn de Groot uit 1967 met het land van Maas en Waal, en Boudewijn de Groot heet de werkelijkheid uh, Frank Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944, is een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar, die vooral bekend staat om zijn sociale rangeerde en poëtische nummers. 67 werd het dan een, een, een, ja, een redelijk grote hit. De volgende plaat, die we voor u gaan draaien, is van Trea Doops. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947, is een Nederlandse zangeres en tekstschrijfster. Ze is vooral bekend van haar haar kast het lang heeft gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasappel. sinaasappel, cola, pepermunt, caramel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij: verboden vruchten. Verboden vruchten. Verboden vruchten. <hierig> voor ieder een behalve voor mij verboden. De worden de We Voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb de had meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. Toen mijn vader vroeg, we had eerste voor een, heb ik hem uit vrij verteld. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel. Wel bij verwonderd vruchten Bel onder de bladen Body that behalve voor mij Verworen bruchten. Verworen bruchten. Verworen bruchten. voor de vruchten Bel onder de vruchten Bel vruchten Body that eenmaal niet voor mij. We gingen hand in hand, de hus, samen ongau naar de burgerlijke stand. En op de vraag verloopt u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, kersen sinaasappel, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, ananas, ananas, maar ik zeg er wel bij. Een behalve voor mij we worden vluchtend we worden vruchten, we worden vluchtend voor iedereen maar niet voor mij voor iedereen maar niet voor mij voor iedereen maar niet voor mij in het blokje van drie hoorde je eerste Trian Dops uit 1965 met ploet uit 1960 met Milord En deze plaat uh, scoorde een nummer 1 in de Nederlandse hitlijst... met het nummer Milord En dat uh, was ook in de uitvoering van Edith Piaf. Uh, daardoor is het bekend geworden. En in de hitparade van Foon stond de uitvoering in totaal 16 weken... op de eerste plaats, een record dat nog steeds niet gebroken is... en 1995 Naar de plaat van Conny Brokken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 I'm En het schaap met de vijf poten. En citroentje met suiker. En door zijn vertolkingen van liedjes, zoals in een rijtuigje. Op een mooie piekse dag. En mijn opa. Heeft hij geschiedenis geschreven. En ik heb voor u een nummer. We zijn toch op de wereld. Om elkaar, om elkaar. Lee Jongwaard. En als het goed is, uh, wordt hij ook Adele Bloemendaal meezingen. En 1969. We zijn toch op de wereld.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 En? We winnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om niet waar. Ja! We winnen op de wereld, op elkaar, yeah! We <GazOS> op elkaar, op elkaar, op elkaar, om elkaar, om Mensen deelden <mniej question> <Bizim> samen het brood, helpt elkaar, in de nood. Amen! Als je buurman armoe lijkt, stilte zit te treuren, probeer. Dat mensen maar een beetje op de beuren. Oh, we zijn op de wereld om elkaar. Om We op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar. We yeah. op, op, op de wereld, wereld om ja. elkaar, om ja. elkaar, om elkaar, elkaar, elkaar, te helpen, niet waard. In de plaats van hart en neid, vrijheid, vrede, menselijkheid en een beetje warmte. Ziet alleen's vloer de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die aanstoot ons alle kwaad op aarde zou verzingen. Want we zijn op de wereld nog maar warm, maar warm, maar warm, maar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 Muziek. Ik laat u achter met nog een stukje mooie muziek van Hendrik, Nicolaas, Theodor Simons, oftewel Roet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 de 75-jarige van Luin gaat met de emiraat. Hans van den Hende is 47 jaar. en werd in 2006 hulpbisschop in Breda. Een jaar later werd hij officieel bisschop. Van den Hende komt uit Groningen en werd daar in 1991 tot priester gewijd. Op de Veluwe en in de provincie Utrecht geldt vanaf vandaag niet langer de code rood wegen zeer groot brandgevaar. Door de regen van gisteren en vandaag is die code ingetrokken en geldt nu code oranje. Voor het noorden van Limburg en het noordoosten van Noord-Brabant geldt nog wel de code rood. Prins Bernhard van Oranje, de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, wordt commissaris bent Antonov. De prins was al langer betrokken bij het bedrijf. Hij kende Antonov via zijn hobby als autocoureur. Het bedrijf is bekend van het ontwerpen van versnellingsbakken. De aanstelling van prins Bernhard komt op het moment dat Antonov gaat richten op de productie en verkoop van versnellingsbakken. Vier etappen van de Ronde van Italië telt niet mee voor het klassement. Giro-directeur Zommer-Jan zegt dat de rit naar Livorno wordt geneutraliseerd. Als eerbetoon aan de gisteren omgekomen renner Wouter Weiland. Elke ploeg zal tijdens de etappe 10 kilometer op kop rijden. Zommer-Jan noemt de dood van de Belg van 26 verschrikkelijk. De ploeggenoten van Weiland hebben besloten om als eerbetoon aan hem in de Giro te blijven. Het weer over het Midden- en Westen trekken buien over en is er kans op onweer. Vanmiddag verplaatsen die buien zich naar de oostelijke helft. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB van de B. Er staat aan op dit moment geen aan op dit moment files. Er zijn geen en wel aan files. Er zijn wel gekondigde snel aangekondigde controles. Snelheidskosten op taal. Controles 1 a's op taal. A1 apeldoorn. Een apeldoorn. De knopen tussen de punten, open te maken. En B. Ik Bergen en op de A. Vijf en op de A-dorp haar, vijf hoofddoorlen tussen Haarlem de knopen tussen de knopen, de hoek, ten, de hoek en Raasdorp en dorp, tot, tot, tot de zover, tot de verkeersver, de informatie, verkeersinformatie.